Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vorig jaar een record aantal boetes uitgedeeld... Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten vooral het bonnenboekje erbij pakken... voor het negeren van een rood kruis op de weg. De koploper is inderdaad wel het negeren van, van rode kruisen. En we vragen er al een aantal jaren flink aandacht voor. Want een rood kruis, zeggen wij, staat er nooit voor niks. Er is altijd iets aan de hand. En we hebben helaas moeten constateren dat ondanks dat het rustiger was op de weg... dat ze toch een stijging hadden van 18% als het gaat over het uitschrijven van processen verbaal. En dat is natuurlijk ja, geen goede zaak. In totaal zijn er bijna 6000 bonnen op de weg uit gedeeld zijn er zo'n duizend meer dan het jaar daarvoor. Ook op het water was het raak. Daar werden een boel mensen op de bon geslingerd omdat ze bijvoorbeeld te hard gingen met hun bootje of geen vaarbewijs hadden. Door corona was het drukker op het water. Wat minder nieuws voor het personeel van het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. In hun parkeergarage is vanochtend brand uitgebroken. Hoewel die snel werd geblust raakte een stuk of vijf auto's beschadigd. Eén vrouw moest naar het ziekenhuis omdat ze rook had ingeademd. Vakantie in eigen land is weer hartstikke populair. Acht op de tien Nederlanders willen dit jaar minstens één keer op vakantie. Bijna de helft van hen is niet van plan om de grens over te gaan. Limburg, Gelderland, Drenthe en Zeeland zijn de meest genoemde provincies om er even uit te gaan, zegt het AD. En het valt niet mee om een wild zwijn op de Veluwe te zijn. Ze hebben zich flink voortgeplant de afgelopen jaren en er is veel te weinig eten, zegt deze boswachter. Wilde zwijnen zijn... Uh... Dieren uh, die een beperkte actieradius hebben. Die dus ook niet over grote afstanden trekken om uh, op zoek naar andere voedselgebieden. En, uh, maar als dat op is, ja, dan is het op. De boswachter ziet daardoor het gedrag van de zwijnen veranderen. Ze slaan minder vaak op de vlucht voor bijvoorbeeld mensen. Veel zwijnen leggen het loodje... Maar dat is volgens de boswachter niet zo erg. Ik zie het als een natuurlijk proces van een dier wat aan het einde van zijn Latijn is. Wat alles heeft gedaan om te overleven. En daar gaan andere dieren weer van profiteren. Want die die gaan hem weer vinden. En die voeden daar hun jongen weer mee en, en dergelijke dingen. Dat is de uh, ja, circle of life. Het weer. Aardig wat zon in het westen. Veel wolken in de oostelijke helft van het land. Daar valt ook een spatje regen. En het is een graad op acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Sarno Broekhuis van de ANWB.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 Precies. En uh, de muziek hebben we besloten om lekker bezig te zijn met... Uh, met oud? Ja, Golden Oldie Rainbow Classics inderdaad. En uh, ook om even onze Jelmer een beetje bij te spijkeren. Die, uh, well, die nou ja, het wordt een heel leerzame ja. uitzending, denk ik. Ja. Terecht. Welkom Jelmer, want jij gaat ook weer je column presenteren. En ja, kun je ons inderdaad. wel een beetje vertellen wat, uh, wat het item zal zijn? Nou, ik denk in ieder geval dat de deze column als muziek in de oren zou dus, uh. Oké, okay, ja, kijk. Hij geeft, hij geeft niet alles van nee, prijs, ja, nee, dan, nee, dan houdt het wel een beetje spannend. Dat gaat goed.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 En uh, als eerste beginnen we met dat er uh, RTL 4 bezig is met een muziekprogramma. En dat muziekprogramma heet Better Than Ever. En dat zijn mediekandidaten, uh, of zijn, zijn uh, Martijn Kabet en, uh, en Wayland maken voor RTL 4 een nieuw muziekprogramma met oud deelnemers van diverse talentenjachten van oh ja. RTL 4, zoals de X-Factor en Ik dat soort dingen, dat dingen allemaal. Zien, ja. ja.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 ja, ja. ja, Vrijp je ook als je alleen die compilatie ziet? Of ja, precies. En, ja, en als je dan Golden Girls doet, dan kun je nog meer afleveringen tegen Je ja, ja. hebt ook de beste ja. Sophia, de beste Dorothy en de beste Blanche. Natuurlijk, hè? dat is allemaal zo. allemaal. Komen ze nog de beste ja, <laughs> Zoek hem op. Zoek hem op, ja. ja is dat is leuk. dat ja. Ja, moet je doen. Ja. Nou, en, en dan nog een, een overlijdensbericht. Jij ja, bent van de overlijdensberichten uh, oh, ja, deze, uh, deze keer. Daar ga je geen gewoonte van maken, toch? Uh, nee, maak ja. er geen gewoonte nee. van. Nee. Uh, maar de oudste Britse transgender model, uh, uh, April Ashley. 86 jaar is overleden. Uh, in 1960 onderging Ashley uh, al um, een, een uh, geslachtsveranderde operatie in Marokko. Ze, is geboren, ze was geboren in 1935 in Liverpool als man. Uh, maar ze werd pas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 Edward van de Vendel, Zeno-kapitein en Floor de Goede die willen nadrukkelijk laten zien dat gender en geaardheid maar een onderdeel van iemands leven is. En inmiddels hebben ze vijf podcasts online staan. Die allemaal te beluisteren zijn van zo om en nabij de uur, nu uur, via de website www.gloeipodcast.com. Nl, dus www.gloeipodcast.nl. Met onder andere auteur Helena Hoogkamp. Topsporter uh, Tim Zastrowiardo. Uh, Zastro <laughs> Singer-songwriter Xylla McRoy. Uh, Zangeres Astrid Nijg. En de Vlaamse presentatrice Jens Geers. En uh, het is erg leuk om te luisteren. Ik ben benieuwd. Die gaat ook ja, weer op ja. mij. lijst. Want, want het ja. boek zelf <laughs> We boek. hebben het druk. Ik heb ze allemaal gelezen. Hé, hey, ja, en, ja. en dat, wat, wat, wat vond je ervan?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 Ja. Sorry. Ja. Even ja. afgeleid. Yeah. We gaan uh, luisteren naar de Kings met uh, Lola uit 1970. Am okay, yeah. I met in the club down in Otto home where you drink champagne en het tastes just like cherry cola. See all the up to me and she asked me to dance i asked her her name and in a background voice she said hello, hello. Dat was Valentino met I was born this way uit 1975. Ja, dat is toch iets heel anders dan Lady Gaga? Ja, dat ja, ja, klonk ja. heel anders. En ja, ja, ja. And I'm happy because I'm gay. Ja, precies. Nou, is een maar een dat zo'n hello, leuk, leuk. Ja. Toch om, uh, gewoon eventjes. 1975, ergens.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 Nee, nee, nee, maar ik bedoel de VVV-Bali. De VVV heeft besloten dat we geen VVV-Bali meer hebben in Zandvoort. En mm -hmm. ik denk, nou, dan misschien is dat een goede gelegenheid om te zeggen... ja, VVV vindt dat niet nodig, maar wij gaan het voor uh, de Pride in ieder geval wel doen. Ah ja, dan wordt het een, een, dus een RFC-markt. Dan dan ja, Kunnen we een soort... kennismarkt opzetten, ja, uh, ja. Ja, ja. Ja, informatiemarkt, ja. Leuk, ja. ja. Nou, prachtig idee. Hey, wat, wat is de, de planning in aanloop naar de Pride van dit jaar?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 Nou ja, als ze we weer een beetje meewerkt zeggen van... uit deze uh, temperaturen lekker alleen maar opbouwend uh, werkt... dan gaat dat zeker goed <laughs> komen. Hey Roy, uh, dankjewel. je um, Heb jij uh, voor jezelf nog een persoonlijk goed voornemen of wens dit jaar?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 Bedankt en jullie een hele mooie uitzending en veel plezier voor de luisteraars. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. No. En uh, we gaan uh, op zoek. Ja, we gaan op zoek. Uh, we gaan uh, draaien, uh, muziek. toch? Precies? Ja, uh, Dr. Buzzard Originals. Safran, mijn band. Met ja? Cherchez la femme. Ik ga op zoek naar de vrouw. Precies. <laughs> was, voor zover je dat nog niet gehoord had, Got To Be Real van Cheryl Lynn uit 1978. En daarvoor natuurlijk een stukje ouder, Serge Lavam van Dr. Buster's Original Savannah Band. Lekker maar wel, was dat van? wel de versie. Dus dan is die toch wel weer een beetje uh, wat nieuwer, zeg maar. Iets, iets nieuwer. Ja, ja. ja, ja precies. Ja, ja, ja. Ja. Lekkere muziek. Lekker, lekker oud.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 Okay. Dus, uh, dus is dat niet een uh, beetje, dat beetje laat? Ja, <laughs> blijkbaar juist. wel, maar nou ja, <laughs> volgens de. Astrologie is dat zo? Want dan, dan is de stand van de maan die, die dat dan bepaalt. Ah, dat dan we dat uh, gaan dan doen. Dan gaan we reflecteren. En dan kijken we allemaal het internationaal. Ja. Ja. Ja. Collectief, ja. Maar goed, dus in het kader daarvan uh, vond ik het wel leuk om, uh, om naar de jaarhoroscoop van uh, een aantal van ons uh, te gaan kijken. Eén nee, nee, uh, daarvan was jij, Ronald. Ah. Uh, en uh, jij bent uh, schorpioen. ja.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 Ben je single, dat is niet het geval, maar goed, zou je single zijn... dan is de echte liefde nog niet binnen handbereik. Wel val je steeds terug op iemand met wie je, de seks geweldig is. Oh, dat jammer jammer dat dat de enige klik is die jullie hebben. <lacht> Heb je een relatie, dan zullen jij en je partner hier allebei flink aan moeten werken. Denk hierbij in oplossingen in plaats van uitdagingen.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 Dus dan heb je mm. nog drie uh, kwart jaar uh, om relaxen te om, doen. Uh, eigenlijk. Om buiten te Ja, Blijf wel zoeken, zoeken zou ik zeggen. Ja. <laughs> ja. <Okay. laughs> misschien, word, misschien word je wat nemen. En dan nemen. geld? <laughs> Dat is ook wel uh, niet geheel onbelangrijk.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 Netjes okay. voorkomen en om opslag vragen. genoeg te doen hoor. Ik ja, <laughs> ja. Ja. En uh, je moet even in gesprek met de programmaleider van ZFM. Want uh, ja. dat gaat ook... Ja, Voor de programma's die je horen... <laughs> ja, dan nog ja, even, ja, ja. even over het salaris praten. <laughs> ja. Ja. Hey, hebben we nog tijd voor, uh, voor Cor? Zullen we Cor nog ja, doen? Ja, ja. We okay. dat, interessant. Ik weet niet, oh, Cor mag zeggen of er nog tijd voor is. Oh, dat wist hij niet. <laughs> oh god. Uh, uh, Cor is ram. Ah. En uh, voor Cor, de liefde Cor...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 Voor single vissen, en dat betreft jou dan in dit van, Je hebt hier en daar een aanbidder, maar je, je toont weinig belangstelling. Oh, nou, dat dan, kan. Ja, dat kan. Dat kan. Ja, ja. Nou, we gaan straks een leuk nummer eh, luisteren van La Bionda. One for me, one for you. Ja, je ja je precies. Vriendschap. Je houdt van je vrienden, maar je begint ook steeds meer van jezelf te houden. Nou, altijd leuk. Daardoor heb je dit jaar eigenlijk niemand anders nodig om geënterteind te worden. Je kunt jezelf prima vermaken.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 Oké, okay, was al begonnen. Je was al begonnen. <laughs> Waarvan achter? Een ja, vooruitziende blik noemen dat. Ja. Nou, mocht je meer willen weten en dergelijke, en jouw jaarhoroscoop jou, jou, jou willen zien, eh, kijk even op de site van Cosmopolitan waar we deze informatie vandaan hebben. We gaan ja, superleuk. super leuk. We gaan het eerst weer afsluiten. Ja, hey, ik vrees zo ja. wel, ja. ja dus, uh, Met het, uh, La Bionda, one ah. for you, one for me. Of one for me, one for you. Uh, uit, ja, dat is een goede. Het staat er niet bij.